Hij Die had er dienst vanacht. Luc Maas, ik heb al met hem gesproken. Hij heeft niks op Maas opgemerkt. Ja, dat hij misschien een uh, dutje aan het doen was. Maas is een van onze beste krachtencommissaris. Hij neemt zijn job zeer te harte. Bovendien, als het alarm afgaat in het koetshuis... ...valt er door het lawaai niet veel te tukken. Zij daar maar zeker van. Nog verdere vragen Neem me niet kwalijk. Ik heb nog ander werk te doen. Ja, ja, doet u maar. Uh, dank u, meneer Sion. Dus uh, de buit is weg. De vogels oh, zijn gaan vliegen.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 Het is niet waar, ik het. Ik heb het een uur geleden op de radio gehoord en ik ben onmiddellijk naar de duiver gelopen. Het ziet er zwart van journalisten en politie. Mierda, mierda, mierda! El Moussou-Groeningen mogen we nu wel vergeten. U kunt u voorstellen wat het daar de volgende dagen gaat zijn: een drukte van belang, verscherpte bewaking. Het zou dom zijn ons daar te laten zien. Era tan bonito, we hadden de plannen, we konden binnen, er was een prachtige ontsnappingsroute, en hoe dit, madre de Dios, goh er. Ikea hace En best Empezamos de nuevo. Wat kunnen we anders doen dan herbeginnen? Hier rápido, zoveel tijd hebben we niet meer. Hombre, aún mee. aún un mes. Een kleine maand om een nieuwe locatie te zoeken, het hele ding exact te timen, en alle voorzorgen te nemen om achteraf buiten schot te blijven... Falta tiempo. Contacteer hem. We moeten hem dringend spreken. Ja. Waarom heeft hij nog niet gebeld? Waar hij werkt, moet hij toch al gehoord hebben over die diefstal? Hij zal geen risico's willen lopen. Controleer toda la policie kebrai. Er zal maar eens een van die flikken hem moeten horen. Hoe heet die vent van de alarmcentrale weer? Mas. Luc Maas. Ja. Dan moeten we zeker een van de dagen aan de tand voelen, Jan. Want je weet hoe dat stadspersoneel is, hè. Dat dekt mekaar. Een van de dagen? Maar wat doen we dan nu? Eens kijken of er hier in de buurt al iets open is. Een café wil je zeggen, zeker? Ja, wat dacht je? Nog een museum? Van in. Kom eens hier. Vermeulen. Even een minuutje? Nee, ik moet naar een vergadering. Situatie hier evalueren. Ja, ja, ja. Kom maar eens mee. Kom Um, volgens mij zijn de dieven over deze muur geklauterd. Ja, waarom denk je dat? Nou, bekijk de verf is hè. Hier, ze. En hier. En hier. Ah, ja. Ja, Het is ja, ja. losgekomen. Ja, ja. En dat is nog niet lang geleden gebeurd, hè? Ja, door een ladder of zo? Ah, bijvoorbeeld, ja. Wat dacht je? Ja, Wat ligt er achter deze muur? Het Europacollege. O oh, ja. De bibliotheek, om precies te zijn. Ja, dat is goed. Dan gaan we daar maar eens een kijkje nemen. Aha. Die vergadering kan wachten. Tuurlijk. Eh. Veldwerk voor alles. Hè Vermeulen, zo ben ik. Hè? Bedankt voor de tip. Oh, dat is graag gedaan. Even niet dat weet hè? Knap gezien van die beschadigde muren. Waren ze groot, die sporen? Hoe waren ze groot? Heb jij dan niet... Uh... Ik heb mijn bril toch niet bij. Oh. Ik val nog liever dood dan tegen Vermeulen te moeten toegeven... dat ik hem op zijn woord moet geloven. Mm. Zei u dat u al spreekt, commissaris? De rector zal wat te hoog gegrepen zijn, zeker? Ja, en die is trouwens in het buitenland. Oh. Iemand anders van de directie? Uh, een ogenblikje. Miguel, ja, Sophie hier, hè. Er zijn hier twee heren van de politie. In verband met die affaire hiernaast, ja... Ja, kan jij ze ontvangen? Ja, in orde. De secretaris van de rector zal u te woord staan, heren. Aan het einde van die gang daar, derde deur rechts. Dank u, wel. deur rechts. Dank u wel, juffrouw. Ah, zieke dingen, even Vermaer? Ja, ja, het Europa-college, dat is kwaliteit, hè? De benen van dat schoon kind, jongen. Oh. Niet die stomme muren. Buenos dias, señores. Entre. Dank u, dank u. Uh, van in van de Brugse Recherche en inspecteur Vermeij. Sintesse. gaan zitten. Ja, dank u. Een aperitiefje of iets sterker? Wel, als het voor u hetzelfde is, een deu. Nee, nee, nee, koffie is goed. Het is eigenlijk nog wel een beetje te vroeg voor alcohol, hè, commissaris? Uh, ja, ja, koffie, uh, graag. Uh. Zoals u wilt. Sophie? Ja, wel? Twee koffie en voor mij wien een tinto. Zeker, meneer de secretaris. Waarmee kan ik u van dienst zijn... Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Onze experts beweren dat de dieven via uw tuin... ...en het dak van de bibliotheek in het museum zijn binnengedrongen. Pardon? Het is natuurlijk nog maar een hypothese. Maar ik neem aan dat u geen bezwaren zult hebben... ...dat we onze mensen ook langs deze kant van de scheidingsmuur een kijkje laten nemen. No, no, maar waarom... Voorlopig hebben we het enkel over een mogelijke vluchtweg. Het Europacollege betrokken bij een kunstdiefstal. Ik mag er niet aan denken... Het zou onze reputatie een vreselijke deuk geven. Ja, dat begrijpen we volkomen. Daarom dat. De... Ja, zet maar alles neer. Alsjeblieft. Gracias. Ja. Graag gedaan. Dank u. Heren, alsjeblieft. Dank u. Ik ben wel de enige met een glas, maar toch. Oh. Salut, hè? U laagt? <laughs> ja, het verrast me een beetje dat u de Zuiderse toer opgaat. Bent u Spanjaard? sint En u werkt hier als secretaris? Uh, ja, op vraag van de rector. Uh, u betreft. moet weten, ik ben oud-student van het Europa-college. En, en uw studieresultaten waren zo schitterend dat men u meteen een job heeft aangeboden? Mm, nee, niet direct. Ik heb eerst nog een durende enkele jaren gereisd en in verschillende ambassades gewerkt. Ah, nuttige ervaring opgedaan? Ja, ja vooral uh, talenkennis. En, ah, en ja. voor deze job is dat heel belangrijk. Ja, ja dat zou wel. Dat zal wel. Uh, hoe was uw naam ook alweer? Cerrosa, Miguel Cerrosa.